Hulporganisaties zeggen dat er vorige week ongeveer duizend mensen zijn gedood en verdwenen. Ze wijzen geen schuldigen aan, maar zeggen dat het bloedblad plaatsvond... in een gebied dat in handen was van aanhangers van Watara, die door de internationale gemeenschap als nieuwe president wordt erkend. Moreno Ocampo wil uitzoeken wat er precies is gebeurd in Douekoué. De astronauten in het ruimtestation ISS moeten vanavond schuilen voor ruimteschroot... Ruimtevaartorganisatie NASA heeft het rondvliegende puin te laat ontdekt om het ISS nog van koers te laten veranderen. Daarom moeten de drie astronauten aan boord in een reddingscapsule gaan zitten rond de tijd dat het puin langs vliegt. Het stuk schroot is zo'n 40 centimeter groot en afkomstig van een Chinese satelliet. Naar verwachting vliegt het op een afstand van 5 kilometer voorbij. De vorige keer dat astronauten in het ISS moesten schuilen was in 2009. Het weer... Later vanavond wordt het droog en het koelt af naar gemiddeld 8 graden. Morgenochtend is er in het noorden nog kans op een bui. Daarna blijft het droog en steeds vaker komt de zon tevoorschijn. Het wordt 14 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 trouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur, quand je revois ma petite église, où les mariages allaient. Je te raconte comme autrefois. Mm, mm, mm, Jolie contes, au jour passé je vous revois. Un rendez-vous, mm, une, une musique, des yeux rêveurs. Tout un roman, tout un roman d'amour. Poétique et pathétique. Quand midi sonne, la vie s'éveille nouveau, tout résonne, de mine écho, la midinette, fais sa dînette au bistro la biplette, lisse et jauneau. Voici la grille verte, voici la porte ouverte. Il grince un peu pour dire bonjour. Bonjour. Alors, te vla de retour. Ménine m'entend. Mais oui, madame. C'est là. C'est là.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 en je suis ému, abondant. et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux. très doux. Mais tiens, maman, tout un roman de route, poétique, hépatitique.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 Oh, yeah. oh,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 I can't hear you. I can't I shawl will yo really feel the shawl yo yo I in Zakorie, volgende stad in cabrio. chave, diep buurtje van je. Galbarilem chave. Chave, diep buurtje van, vender die ben Sa rei tu Kelly Mara, o va sanio la, my musha in dela de i fall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 That something happens to me. That's some kind of wonderful. Or well, every time a little.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 Thanks, I like I don't get back. Take me, me to the, the matter door. He will know just what it's.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 In the age of win and lose, with the ancient compass. de CD Jazz Meets Soul, Carlin Jeffries, en hij maakt ons rustig en vrolijk met het nummer Return to the Matador. Ja, in het kader van uh, Noordzee Jazz, het op handen zijnde Noordzee Jazz, uh, nog een naam die uh, er zeker zal zijn: Ahmed Jamal uh, met het nummer 1. ...Jazz met David Habisch en Fred Krausberg.